Onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Australië en Canada hebben een brief ondertekend. Daarin staat dat burgers in Gaza, Gaza lijden en dat er hulp moet komen voor hen. Er zijn ook landen die de brief niet hebben ondertekend, waaronder Duitsland, zegt consultant Jean Balduk. Duitsland wordt weliswaar steeds kritischer op het handelen van Israël in Gaza. Maar het blijft ook herhalen dat Israël in haar voorbestaan wordt bedreigd en het recht heeft te doen wat het doet in Gaza. En natuurlijk, vanwege de Duitse geschiedenis... is Berlijn ook zeer terughoudend met kritiek op Israël. Volgens de landen die wel hebben getekend... heeft het lijden van de mensen in Gaza... een nieuw dieptepunt bereikt. In delen van Denemarken geldt code rood. Er trekken daar buien over... waarbij in korte tijd heel veel regen kan vallen. Zo'n 250.000 Denen hebben een waarschuwings-SMS gekregen. Op campings pakken mensen hun spullen in. En in Aarhus worden zandzakken klaargelegd. Ook in het oosten van Duitsland wordt noodweer verwacht. Op Tomorrowland zijn afgelopen weekend twee Israëlische militairen opgepakt door de Belgische politie. Ze werden verhoord en kort daarna weer vrijgelaten. Een pro-Palestijnse organisatie had een klacht ingediend over het duo omdat ze oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd. De Belgische justitie weet nog niet of er een strafrechtelijk onderzoek komt. En de bijzondere vondst tijdens het watlopen bij Groningen. De achtjarige Juriaan liep met een rit en zijn groepje door de blubber toen ze oesters zagen en die openmaakten. In die van Juriaan zat een parel. Ik was wel echt aan het juichen en zo. Ik ga hem bewaren en dan uh, ga ik hem op mijn kamer een mooi plekje geven. De git die meeliep was ook stom verbaasd. Toen dacht ik, gaaf. Dat is wel de mooiste parel die ik ooit gezien heb hier. Het was één groot hoogtepunt eigenlijk. Het is alsof je de loterij gewonnen hebt op het wat in een natuurgebied. Dat de natuur jou een grote prijs geeft. Ja, de kans dat je een parel vindt is klein. In één op de 10 à 15.000 oesters zit er eentje. Weer trekken wat buien over, soms met onweer. Tussen de buien door, nog af en toe zon. En het is nog steeds vrij warm, een gaten of 21. Morgen eerst ook buien, smiddags is er meer zon. En dan wordt het een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen worden nog langzaam gereden op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Werkzaamheden bij Knoppenburgerveen. Burgerveen. 8 kilometer file, daar met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Beverwijk Oost. Vanaf Aalsmeer 16 kilometer file. A10 Ringweg Amsterdam, de A10 Zuid. Daar staat het vast tussen Amsterdam, de Baarsjes en Zeeburg. Over 12 kilometer, 20 minuten vertraging daardoor. Half uur vertraging op de N202 Amsterdam-Eimuiden. Tussen Spaanwouden en, en de aansluiting met de A22. 24 kilometer file, kwartiervertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen bij Eijmuiden. en drie kwartier op de N232 Amstelveen Haarlem... bij de aansluiting met de N231 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. En belofte maakt schuld time my own Take me to a, far in a habit of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 the home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 Even Ik weet hij, ik weet wie je bent.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 you leave oh.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 mijn woord. Just take bed as soon.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 Het maken van muziek en, en daarmee gaan performen. Ja. Het, um, wat ik ook heel, heel fantastisch vind is dat mijn contact met Miss Montreal nog is gebleven uh, na de Voice. Ja. En dus vorig jaar uh, haar voorprogramma heb mogen doen in het bijvoorbeeld Dordrecht, bij haar club Oh, dat, is, dat, dat zijn altijd wel de leuke dingen, denk ik. Als je dat. Uh... Ja, ja, vooral omdat ze stuurde mezelf een berichtje op Instagram met, hey lijkt het tof om dat te doen. En, de, en dat, ja, dat is gewoon super vet om daar even te hebben gehouden. Ja, en daar, en daar zeg jij natuurlijk geen nee tegen. Nee, precies. Nee, dat zeker niet. Ja, dat is, dat is niet helemaal onbelangrijk. Want volgens mij uh, is ook Ene Douwe Boppen bij, uh, bij jou betrokken in dat opzicht. <laughs> ja, soort ja, zorg van. Uh, ik heb... Uh,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 Uh, dus dat is ook handig en verder uh, heel erg goed te denken. honest I am often a little scared to hear the truth cause i know it me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 En dat nummer dat heet More en je gaat je horen tot aan het eind van dit uur. Take it back to what we used to know. What we have was more than us more than just physical. Say so you want know more, more, more. Won't you give me more, more, more?